Van 10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Amsterdam wordt te druk. Volgens prognoses lopen er over tien jaar zo'n 30 miljoen bezoekers en toeristen per jaar rond. Dat is ongeveer een verdubbeling van het aantal bezoekers nu. Daarmee komt de leefbaarheid in de knel, vindt de PvdA-fractie in de hoofdstad. De partij komt met een zevenstappenplan om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. In en uitstaphaltes van touringcars moeten bijvoorbeeld verplaatst worden naar de rand van de stad. En de verhuur van woningen aan toeristen moet aangepakt worden.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 Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer. A4 naar Amsterdam bij knooppunt Bad Oevedorp, 5. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almerestad West en Muidenberg, 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de afrit Haarnem-Zuid en knooppunt Bad Oevedorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in VFM. VFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Cross through the desert on my hands and knees, rehearsing my freedom, please climb the highest mountain, if I were sorry shot it from the top, swim under underwater unto my long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 Dat het een goed begin is, de halve Nou, dus een lekker plaatje zal begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En de zon schijnt lekker buiten, dus we genieten er weer met volle teugen van... Jode Frans France en If I Were Sorry. Uur drie met daarin de volgende onderwerpen. Ja, je had het dit over dier van de week, maar het zijn dieren van de week. Ja, wie hebben we in de aanbieding? Twee konijntjes. Twee konijntjes. Twee konijntjes, ja. En die zijn helemaal verliefd op elkaar en die willen graag een thuis hebben. Dat uh, gaan we straks even vertellen. Nou, uh, we hebben natuurlijk ook uh, wat Formule 1 nieuws. Niet heel erg bijzonder nieuws. Hè, want ja, het is pas uh, volgende week dat er weer wat gaat gebeuren. Maar daar hebben we wat nieuws over. En nog wat andere nieuwsberichten. En we hebben het gedicht van de week. Het gedicht van de week, het ja. koorgedicht. Het koorgedicht, ja, ja, ik, uh, ik dicht nooit. En uh, nu moet ik een beetje invallen. Dus ik had, ik had van de week precies van, ja, ik moet iets leuks doen. Ik heb zelf bij de gedicht geschreven. Ja, waar gaat het over, uh, Cor? Het gaat over de jager in het hert. De jager in het hert, zou dadelijk om kwart voor vijf bij CFM. Volgens mij krijgen we bezoek. Ja, goedemiddag, Hier is de buurman. En ik zou het persoonlijk niet zo werk vinden... als jullie even in je eigen huis zootje herrie gingen maken. Nou, le lekker buurmannetje dan. Hmm. Hebben wij weer, uh, Cor. <lacht> Lekkere muziek, ook in uh, uur 3 van Zandvoort op zaterdag. En met deze klas nu, hier is de zinger van de Brothers Janssen en Stamp. ZANG EN Naar Nicky Jam en Enrique Iglesias. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Zo, het is bijna kwart over vier. We zitten er klaar voor, meneer Draaier. Ja, want het we... Formule 1-nieuws, ja. Ja, de kogel is door de kerk. Bij de eerstvolgende Grand Prix keert het oude kwalificatiesysteem terug in de Formule 1. En dat is duidelijk geworden na urenlang beraad tussen de Autosportfederatie FII. -E FII, wat is het? En de Formule 1-baas Bernie Ecclestone en de elf teams. FIA en Ecclestone hadden een voorkeur waarin zou worden gewerkt met gemiddelde tijden... maar de teams zagen dit niet zitten en hielden hun poot stijf. Tijdens het seizoen zullen wel diverse partijen gaan onderzoeken... of er en hoe er een nieuw kwalificatiesysteem vanaf 2017 alsnog kan worden ingevoerd. Bij de eerste twee Grand Prix van dit seizoen werd het knock-out systeem uh, ingevoerd, gebezigd... en dat liep uit op een totale mislukking. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel noemde het een shit-systeem. Nou, en als het Wat voor gaat, systeem? Een shit systeem. <laughs> okay. Nou, bij de, de eerstvolgende Grand Prix... dat is dan van 15 tot en met 17 april... in Shanghai in China. Volgende week, vrijdag, zaterdag en zondag dus... in Shanghai in het verre China. Er is zes uur tijdsverschil daar. Dus uh, zes uur, acht uur s'avonds. Ja, als het dan... Uh, ja. zes uur later is het. Ja. Dat had ik nog gezien vanochtend op internet. Toen ik even snel keek. Moest ik het ook even opzoeken. <laughs> En hey ja, voor de rest is er. Uh, ja, het ligt nu even stil, hè? Mensen zijn aan het uh, verhuizen. En dan zie ik dan die Bernie Ecclestone. En dan denk ik, god, oh, die man die is toch wel oud aan het worden, hè? Die is uh, mega oud. <laughs> en ik denk van ja, die man die uh, organiseerde dat vroeger ook hier in Zandvoort. En er is nu een vacature voor. Bij de gemeente Zandvoort. Dat kan je dan. Uh, bezig gaan houden met het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Lijkt me wel wat. Ja, kost Helemaal geld. tegen dat uh, salaris hoor, dus uh, daar doe ik het wel voor. Ja? Ja. Dan moet we z'n tweeën doen, een beetje tussendoor. Uh, ja, is goed, die is ja. goed. Nou, ik zal even met diek even een babbeltje doen. Dat ja. staat bij deze. Het Formule 1 nieuws, uh, je hoort het uh, bij, uh, bij CFM op de zaterdagmiddag. Ja. Ik ben toch wel benieuwd naar het gedicht van de dag hoor. Blijf daarvoor luisteren, hein, naar CFM. Hij komt er echt aan. Kwart voor vijf hoor je hem.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 Stukken op de station Oh, I know. We staan zo. We Darling, oh, I know. We staan zo. We die uh, hardcore weer een keer. Deze plaats. Hij de een pil in Ibiza. De singel van uh, Mike Posner. Ja, het was vandaag de dag van uh, Armando. Hij heeft uh, gewonnen bij het uh, aardappels gillen. De eerste plek met ruim 8 kilo. Tweede werd Leon met 7,8 kilo. En de derde plek was er voor Juliet. Wie kent daar niet? Nou, zij is de enige die niet uit Zalvoort komt.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in Cel gaan wonen? Ga ze kalm op klonen? Heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn, zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, Wat is mijn dag. Het is mijn dag. op ah, de Duitsers komen, Ja, ik zie iemand fietsen, heeft er zo voort. Armand met zijn nieuwe fiets. Ja. Mijn dag. En het is mijn dag, de looi omkij alsje, het is mijn dag. Het is mijn dag. Jullie worden toch helemaal hypervan van deze plaat? Jullie <laughs> hoort de van uh, Meijer en het is mijn dag. Ja, ze zijn vergeten volgens mij. Ja, ja, zoiets ja. E Oh ja, we hebben het uh, natuurlijk over de verkeershandhavers... of uh, de parkeercontroleurs. Ja. En ik las een bericht op de CFM-app dat, uh, dat ze belaagd waren. Ja, twee Zandvoortse gemeentelijke handhavers... hebben donderdagmiddag aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. Het tweetal controleerde in de Halterstraat... toen de eigenarissen van een op de stoep geparkeerde voertuig... Uh, volgens de handhavers verhaal kwamen halen. Er werd geen bon uitgeschreven op dat moment... De vrouw was een beetje over de toer heen... en in de schoolstraat controleerden ze vervolgens vergunninghouders... en daar troffen ze het voertuig opnieuw aan. Van dezelfde vrouw weer verkeerd geparkeerd. De vrouw die had haar vergunning niet in de auto liggen... en die werd daarop aangesproken en er stond wederom een discussie. Nou, de handhavers haalden weer hun hand over het hart... en schreven opnieuw geen bon uit. Dat is nieuw, want ja, vroeger Duitsland is het wel een apartheid Ja, precies. Nou, toen ze verder met hun werk gingen... kwam de vrouw in haar auto achter hen aan... en zou geprobeerd hebben om op hen in te rijden. En de controleurs konden nog net op tijd wegspringen. Hm. Nou, in Amerika is dat een poging tot doodslag. De politie die doet verder onderzoek naar de aanslag. Oké. Okay. Ja, zo heet dat dan, he. aanslag... Dankjewel Cor voor dit bericht. Nathalie is ook dus op onze eigen CFM app. Hier is Delights. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls on the bridge. My supper dish, my crackers, wish. Sing it, baby. Rhythm, where I wanna be, come on, and blowing with electric eyes. As you dip to the dive, baby, you're real live. Yeah. Baby, you see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a heat. It get, gettin' witty gritty, gettin' gritty, gritty. Stomp on the beat when I hear funk groove. Playin' pop, pop, just follow words and shoot, baby, just sing about the groove. Singin', the groove is in the heart.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 gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet, zet, zet hem vast oh, oh. op ZFM vanuit Zandvoort. Dus je weet het, hè? als je naar het strand toe gaat... neem je radio mee en zet hem op ZFM. Ja, dan hebben we wat minder goed nieuws over uh, Dotan. want het gaat niet helemaal goed uh, met uh, Dotan, uh, Cor. Waarom niet? Nee, nee, nee, hij is een beetje oververmoeid... Hij heeft zoveel mooie platen gemaakt. Tijd voor rust dan. Maar deze is ook mooier. hoor. hem. Run past the rivers. Run past all the light. Feel it crashing and burning. Till it all collides. Strike a match with the fire. Shining up the sky. As it all comes down. As it all comes down again. as it all comes down again to itself. Crying out loud, burn the bridges in our town till the point where we dry out as it all die werkelijk nooit gaat vervelen, hè, deze. Jordan de dood en I'm coming home now. En daarmee is de twee overal vijf geworden. Tijd voor de dieren van de week. Ja, de dieren van de week, het is een beetje zielig, want er zitten ook konijntjes in het uh, Kennemerland uh, dierenasiel. En die zijn, uh, er zijn twee konijntjes, die zijn helemaal verliefd op elkaar. Ah, oh, nee. Ja, ja, ja, Manus en Bunny heten ze. En uh, ze zoeken dus ook een, uh, een, ja, een nieuw verblijf, een, een nieuw gastgezin. Wat is na nou, een gastgezin? Is dat niet een, een, ze zoeken een, een nieuw adoptiepaar uh, of zo... die dan die banaantjes in huis willen hebben. En ik heb daar iets leuks over gemaakt. Oh, ik ben heel erg benieuwd. Een beetje voorloper voor uh, kwart voor vijf, hè? Daar komt hij aan. Ja. Matus heeft zijn grote liefde gevonden in Miss Bunny... en doet het onomwonden... Hij is een grote stoere man en gooit zijn charmes in de strijd... om te imponeren op deze kleine meid. Hij verzorgt haar en wast haar gezicht. Gezichtje, sorry. En ik maakte hierover dit korte gedichtje. Ze hebben met z'n tweeën een bijzondere band... en zijn op te halen... Bij Dieren te Huis, Kindermerland. Wauw, dankjewel Koor, geweldig. Ze in drie minuten. De Dieren van de Week, joh. Dus in de gedichtvorm met Cor draaien. Er zijn dadelijk nog veel meer gedicht hè, om kwart voor vijf. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan gaat het echt gebeuren, hè. We hebben het af de konijntjes. Daar komen ze aan. Ja, dat zijn twee hele lieve konijntjes, eindjes, hoor. Dus Snel maar te kennen met dieren maar, thuis. Hier is lief klein konijntje. Ja, ja.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 Zijn neus Ja ja Zo Dat viel nog wel mee hè. Maar We zijn er nog niet Weet je wat we doen We doen het gewoon nog een keer Ja ja Lief klein konijntje Had een vliegje op zijn neus Lief klein konijntje Had een vliegje op zijn neus Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus En hij snoemde heen en weer Oh lief klein konijntje Oh lief klein konijntje Oh lief klein konijntje Had een vliegje op zijn neus oh. Ja ja, zo mensen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 I'm on a Klein ja, konijntje. Ja, ja, ja. En dan uh, dat mooie gedicht van jou, Koor. Voor die twee lieve konijntjes. Ja, gezicht, gedichtje. Nee, dat, dan moet dat een gezichtje, gedichtje zijn. Gedichtje, gezichtje. Ja, ja. Nou ja, dat was leuk. De dieren van de week, je hoort. Dus uh, bij CFM. En Eekie, die zong nog een keertje. Ja, ja, lief klein konijntje. Zo dadelijk het echte gedicht van de dag. Die krijg je toch. Rond en nabij kwart voor vijf, maar eerst onder meer nog de Pieter Schackband en Going Dancing Down the Streets. grooving. alvast een klein beetje voor op het uh, zomerseizoen in uh, Zandvoort. Heel lekker met die uh, zomerfestivals, dancing down the streets. Ja, het komt er weer aan uh, weer uh, op uh, mooie festivals, uh, Cor. Ja, het mooiste was ook nog die, uh, die houseparty die ze toen hadden in de halve straat. De houseparty? Ja, er stond een enorme kraan, die stond achter Café Neuf. En dat hadden ze precies daar midden op dat uh, grote stuk plein een enorme... Uh, Licht lichtshow hadden ze ophangen daar. Oh ja, dat klopt. Ja, maar daar is het altijd gekhuis, hè? Daar bij, bij Nuf, bedoel je? Ja. Ja, ja, ja, ja. Neuf en de Chin, -chin. Dat was een house houseparty voor de deur daar. De kijk, geweldig. En dat mocht toch niet meer van de vorige burgemeester? Hm, mm, oké. Okay. Die, die staat toen nog voor bedreigd. <laughs> Eerst dadelijk hebben we het gedicht van de dag. Dat gaat over de hertjes. Maar je hebt nog een uh, ander nieuwtje ja. rondom de hertjes. Ja, dat is het, dat het afschieten van de balmerk in Amsterdamse waterleidingduinen en in het Nationaal Park zuid Kennemerland is vanaf 1 april voorlopig stilgelegd in de Amsterdamse waterleidingduinen zijn vanaf februari tot en met nu... 74 damherten afgeschoten en in de Kenneberduinen ongeveer 100 stuks. Er is nu een stop tot 1 november omdat de meeste vrouwtjesherten drachtig zijn... en die moeten hun kalveren rustig kunnen werpen. Dat gebeurt dan ongeveer in juni en in de herfst vindt dan nog de bronstijd plaats. Pas daarna wordt er weer verder gegaan met het afschieten. De boswachters van de Amsterdamse waterleidingduinen zijn begonnen met het tellen van de damherten. En uh, een van de woordvoerders, meneer Van Breukelen... Een aparte naam, he, meneer Van Breukelen. Kinderen van André van Duinen, meneer Van Breukelen. <laughs> uh, die verwacht dus dat het aantal herten dit jaar uitgroeit naar ruim 3600 stuks. Zoveel? Oeh. Ja, zoveel. En dat zijn er uh, volgens de woordvoerder dus veel te veel voor het gebied waarin ze leven. Ja, dan komt dan altijd de vraag op, ja, wat is dan diervriendelijk? He? Maar ja, ik vind het dus niet diervriendelijk als je dan herten achter een hek zet en ze vervolgens laat verhongeren. Want dat gebeurt er in de winter. En dat is dus de reden dat ze dus gaan afschieten. En er zijn allerlei discussies over. Nou, dit, uh, die discussie heb ik, ook, heb ik zelf ook aan meegedaan. En ik, uh, ik heb het allemaal, doe het nu ook niet meer hoor. Maar daarop is het dus het gedicht gebaseerd. Oké, okay, nou, we horen hem zo duidelijk hoor. Ja. Dank je wel. Ja. Zou dat helpen als het in het donker? Dan zien ze je niet. Hmm. Ik weet het niet Hier is Cadans en na Cadans Het mooie gedicht voor de dag Ik had het je nog niet gezegd niet om niet, Dat vind ik slecht Maar het wordt onveilig Hier te blijven Misschien zijn ze al onderweg Dus haast je want we moeten weten Er is geen tijd Om nog te schrijven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 mooi, hè? Die nederpop uit de jaren tachtig. Je hoorde de single van Cadans en In het Donker. En daarmee is het precies kwart voor vijf geworden. We gaan hem doen. Zit je er klaar voor, Cor? Ik zit er helemaal klaar voor. Ja, nou, daar komt hij aan. Het gedicht van de dag. Het gedicht van Cor over de hertjes. Het heet De Jager in het Hert. Hij was zo mooi met een geweldig, volgroeid gewei. Tartelend in de duinen als een lammetje in de wei. Jarenlang heeft hij in de duinen kunnen overleven. En nu als hij mensen ziet, wordt hij bang en gaat beven. De mens in al zijn grootheid maakt hem heel erg klein. Want die veroorzaken nu angst, droevenis en vooral veel pijn. Wat heeft hij toch gedaan dat de mensen zich tegen hem keren... en al zijn hertenvrienden keer op keer ernstig bezeren? Hij kan het zich nog herinneren van talloze jaren geleden... De tijd was blijkbaar anders en niet meer zoals het heden. Ze waren gelukkig met de Herterfamilie en geen geweren... drinkend van het water in de duinen met zijn vele meren. En de mensen zeggen nu, jullie zijn met zijn veelste velen. De duinen waarop jullie grazen zijn te klein om alles te delen. In de winter trekken jullie erop uit naar het centrum van Zandvoort... waar een berg met af en toe een viooltje aan de horizon gloort. De jager lost weer een schot en er volgt een doffe plof. Nee, het is geen Duitser. Die heette alleen in de vorige eeuw nog een mof. Wederom een hert geveld voor de voedselbank in het land... en zijn kadaver wordt snel verwijderd... voordat het afsterft in het mulle zand. Amsterdam heeft voor de beslissing om te jagen... een flinke vinger in de pap. En de eerste hongerigen nemen van de malse hertenbout... inmiddels een flinke hap. Politiek uitstel heeft het leed voor het dier veroorzaakt... En heeft het beeld van de Zandvoortse duinen met gelukkige herten kapot gemaakt. Wee, de politici die beslissingen steeds maar voor zich uitschoven. Nu is het lente en geldt voor de herten even de bevallingsverloven. Was er eerder ingegrepen door de mens in de hertenstand, dan was de rust voor lange tijd allang teruggekeerd in het hertenland. Was getekend, Kordraaier. Geschreven op 6 april 2016. Of vier uur morgens. Om vier uur morgens. <laughs> Dankjewel, koor. Wat een mooi gedicht van de dag. Geweldig. Wat mij betreft mag je morgen nog een keer doen, hoor. Ga ik morgen nog een keer doen. Op herhaling morgen het gedicht van de dag. Over de herten en het lot van de herten hier in uh, Zandvoort. Jawel, maar gelukkig, gelukkig, hè. Werd het uh, zomer voor de herten. Voorlopig even geen gejaag en gewoon rust in de duinen. Ja.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 And all Ik weet heel erg zeker dat ik iemand daar in Sanfoort weer heel erg blij heb gemaakt. Jawel. joh de Rob de Nijs en Het Wet Zomer. Na het uh, mooie gedicht van de dag. Ik moet er nog van bij komen, Koor. Moet je wel huilen? Ja, een klein beetje wel. Wat een Tranen, schieten volgens... Tranen schietend gedicht over ja. de herten. Morgen op herhaling om uh, kwart voor vijf. Ja, nou dat is goed. Ja. ja, dat doen we. Heb je nog uh, wat andere korte berichten? Ja, ik heb nog uh, wat nieuws over de Blauwe Tram. Want al sinds de bouw van de Louis-Davidskrui... bestaat er de wens om de Blauwe Tram... de plek in het centrum van Zandvoort te laten worden... voor ontmoeting, dienstverlening en participatie. Nou, tot op heden is dat niet voldoende gelukt... maar daar komt dus nu verandering in. De invulling van de Blauwe Tram moet passen... bij de vragen en behoeftes van de inwoners in het centrum. En op donderdagmorgen, 14 april... wordt daarom van 10 tot 12 een bijeenkomst gehouden... in het leescafé van de bibliotheek in de bibliotheek blauwe Tram. Voor deze bijeenkomst zijn alle bewoners in en rond het centrum uitgenodigd... om mee te praten over deze nieuwe invulling. En wethouder Gertjam Bluis is daarbij aanwezig. En die gaat wat toelichting geven en beantwoording van eventuele vragen. En de koffie staat klaar. Nou, u kunt zich vooraf aanmelden bij de balie van Pluspunt... per telefoon op 5740330. Of u kunt even een e-mailtje sturen naar info.zandvoort.nl. En er kunnen dan ook eventuele suggesties worden gedaan... hoe dat dan eventueel ingevuld zou kunnen worden. Mooi, aankomende donderdag. Ja, aankomen we donderdagmorgen, 14 april. Nou, dan heb ik nog als laatste een beetje een berichtje... over het, uh, het, het referendum wat gehouden is woensdag. Want uh, er zijn procentueel heel veel zondvoorters naar de stembus gegaan... dan landelijk eigenlijk veel meer. We staan in de top drie. Ja, ruim 38 uh, procent. Ja, 38,4 procent van de stemgerechtigden gingen naar de stembus... en 26,7 stemden voor. En 73 procent stemden tegen. Dus drie kwart kwart van de die zijn het er dus niet mee eens. Nou, er was uh, één serieuze klacht. Want er was een mevrouw en die kon met haar scootmobiel het stembureau niet in. Nou, die mocht bij wijze van uitzondering onder toezicht. Niet wat ze stemde, maar ze mocht dan buiten stemmen. Want het scoot, scootmobiel kon er niet in. Nou, een aantal kiesgerechten in Zandvoort. Dat was 13.278 stuks. En er zijn 5.095 mensen toegelaten tot de stemming. Nou, en dat was dan... Uh, Landelijk nieuws, want ja, we hadden ook uh, gezien het aantal PVV-stemmers. Daar zitten we ook altijd erg hoog, hè? dus het heeft wel een beetje ja, mee te maken. To top drie in uh, Noord-Holland. Ja, staat uh, Zandvoort uh, echt in de top drie, ja. Nou, mooi. Tot zover, dus uh, dit berichtje. Ja, oh ja. Ik zag trouwens uh, gisteren op de Vondelaan. stond nog gewoon het bordje richting het Rode Kruisgebouw. van uh, stemlokaal deze kant op. Ja, dat hangt in, uh, in het station. Hangt ook nog steeds aan bord. Uh, stemlokaal linksaf. Dat kon je in de bibliotheek stemmen. is er al lang niet meer. Nee, ja. nee, nee. Ze nee. zijn er altijd als de kippen bij om het op te hangen. Maar als het weg moet, dan laat ze het allemaal gaan hangen. Wie weet, misschien voor de volgende keer. Hè, dat staat er maar vast. Ja. Nog twee platen, waaronder deze Stroma E.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 Dis-moi où ouais, es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai, comptez mes doigts hey. Quon y niet ou pas, jij bien niet jour, zomaar on n'y croira plus Un jour l'autre, zomaar zomaar zomaar zomaar et d'un jour à l'autre, on aura disparu. serons nous détestables.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 Papa ja, dis moi ouais ja, ton papa ja, sans même devoir lui parler il sait ce qui ne va pas Hey? Hey? Wat zeg je? Ja, ik sta mee te luisteren. <laughs> Iedereen trouwens, hoor, dus uh, wat dat betreft. Ja, ik zit hier een beetje gezellig te keuvelen. Ja, dan, nee, dat merk ik, dat merk ik. Je bent even afgeleid. Je je afgeleid, door <laughs> een paar blonde dames. hoor. en papa Ute, het ene laatste plaatje, het zit er alweer op, Koor. Ja, jammer, jammer, jammer. Ze zijn nog de uren door kunnen ja, halen. Mo ik heb Morgen Ik meer. Morgen mogen we weer, hoor, dus... Uh, ja, alleen het gedicht, hè, nieuws die toch niet wel. Ik heb morgen nog nooit gedaan. Ja, morgen ook nieuws. Oh, ja. Wat voor nieuws dan? Nou, gewoon hetzelfde nieuws. Of nieuw nieuws? Nieuw nieuws. Nou, misschien. Als er nieuw nieuws is, dan is nieuws. Als Armando zijn fiets nou gestolen is. Ja, dan is dat nieuws. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. En heel veel plezier zo dadelijk met Entertainment for You. Hij is er weer, gelukkig. Ja, Fred. Veel plezier. Hoi.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgot, And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums. Just purse your lips and whistle, that's the thing.